Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan de helft van de plekken waar nog gas wordt gewonnen in Groningen gaat morgen dicht. Het gaat om zes van de elf boorputten, maakt de staatssecretaris van Mijnbouw vandaag bekend. Over een tijdje moet het hele gasveld in Groningen dicht. Minister Jesselgus van Justitie heeft namens het kabinet... excuses aangeboden aan de nabestaanden van onder meer Peter Erde Vries. Zijn beveiliging was niet op orde en daardoor kon hij worden vermoord. Dat blijkt uit een eerder verschenen rapport, legt mijn collega Ewald Kiviet uit. gaat het bijvoorbeeld om verdachte auto's in de buurt van het slachtoffer... van de beveiligde persoon die niet werden doorgegeven. Cruciale informatie dus die niet werd gedeeld met de diensten... die die persoon moesten beveiligen. En er werd ook niet goed geluisterd naar de beveiligde personen. De minister wil dat er één landelijke organisatie komt om de beveiliging te regelen. Nederland gaat ChatGPT nog niet blokkeren. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens die de privacy van mensen in de gaten houdt. Ze zeggen de situatie wel goed te blijven volgen. Vanmiddag werd bekend dat Italië ChatGPT wel gaat blokkeren... omdat ze denken dat het moederbedrijf niet goed omgaat met de gegevens van gebruikers. Die worden massaal opgeslagen om het algoritme beter te maken. ChatGPT kan op commando en binnen een paar seconden lappen teksten schrijven. En vanaf morgen is het zover, dan is er statiegeld op blikjes. Maar zijn jongeren er wel klaar voor? Mijn collega Christelina van Stories ging op pad om dat uit te zoeken. Wist je dat er vanaf morgen 15 cent statiegeld komt op lege blikjes? Uh, nee, nog niet. Uh, nee, eigenlijk niet. Dat wist ik niet. Maar moet je dan ook meer betalen? Ja, aan de kassa betaal je vanaf morgen inderdaad 15 cent statiegeld over je blikje. En dat zou mensen moeten motiveren om het niet op straat te dumpen, maar in te leveren. Krijg je nog het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Het is een graad of 14. Ook morgen regenachtig. Het is dan iets minder zacht 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het nog altijd erg druk. De meeste vertraging nu op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knopen in de Nieuwe Meer, 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. tussen afwit Eemuiden en knopen de Hoek. 4 kilometer 24 minuten vertraging en de meeste oponthoud nu op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoeverdorp en Amstelveen. Er staat daar een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu het weekend in. In de gaten. Ik kwam thuis om kwart voor twee. Je wou het zoeken bij een ander, maar dat is niet echt geslaagd. Want kijk aan wie je nu je hand geeft, je lap ligt nu.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 Je hebt het zelf gedaan, je kan wel blijven smeden. Without it There must be a higher love Down in the heart or hidden in the stars above Without it the game with her in my You kiss me in your car And it feels like the start of a movie I've seen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 Dat te duidt, dat een vacuüm zich vult andere persoon, Te je Het is een niet maar dat me superaste, en een nieuwe Pasaporte, dicen los Ahora Se te olvido que estoy en otra grande la bichota. Te heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje la beetje een beetje Si ella supiera que me busca todavía. todavía, todavía, todavía, todavía, todavía. bebe que fue, que muy tragadito. en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De top van het kabinet is opnieuw in overleg over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. De wekelijkse persconferentie van premier Rutte is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Finland kan binnen een paar dagen formeel NAVO-lid zijn, nu het Turkse parlement de toetreding heeft goedgekeurd, zegt NAVO-topman Jens Stoltenberg. Turkije en Hongarije zijn nog niet akkoord met het Zweedse lidmaatschap. En zes van de elf boorputten voor aardgas in Groningen gaan morgen dicht. De andere vijf blijven eerst nog op de waakvlamstand, meldt staatssecretaris Veilbrief. In geval van nood kan daar extra gas worden gewonnen. Het weer, bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of negen.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 en wat is er gebeurd deze vlam, valt niet te blussen. Wat is er gebeurd, jij was goedemorgen en welterusten Wat is er gebeurd, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd, is er gebeurd? Is er gebeurd? Is er? Zonder jou, voel te slapen zonder kussen Zonder jou, voel dus lopen door de koude regen zonder paraplu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 wat is er uh, gebeurd? -M -M. I know there's pain. pain Why do you lock yourself up in these chains? No one can change Really bad to feel this way inside. Oh, some day some fights gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Yes. Yes. We got rush. Yes. Yes. See, baby, we've been too strong for too long, and I can't be without you, baby. This ain't for you. No, this ain't for you. And If you got it deep in your heart, and deep down you know that it's true. Come on, come on.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 En geloof me als dat niet zo is Dat ik dat meeste verhaal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch En als het mag ben ik erbij Want voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja, ja, ja, ja, ja.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 la Voorlopig ligt het kennelijk, blijkbaar lag het nooit Kennelijk lag het toch al nooit aan mij 106.9 ZFN, Zfn.